10 uur. Kees Schroot met het NOS-journaal. VVD en PvdA staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie van de leraren salarissen. De PvdA heeft geëist dat leraren in het basisonderwijs er geld bij krijgen. Of dat ook gebeurt hangt niet alleen af van coalitiepartner VVD... maar ook van de andere partijen die nu praten over de vorming van een nieuw kabinet. CDA, D66 en ChristenUnie. Als de PvdA en de VVD er vandaag niet uitkomen... dreigt het demissionaire kabinet alsnog te vallen. Mogelijk heeft instelling Zorg en Ondersteuning uit Ermelo voor miljoenen aan zorggelden onjuist besteed. Het Financieel Dagblad schrijft dat zorgverzekeraar het Zilveren Kruis daar nu onderzoek naar gaat doen. Zorg en Ondersteuning zou tussen 2011 en 2016 cliënten hebben gevraagd hun klachten aan te dikken, zodat er meer zorggeld kon worden binnengesleept. Voor de tweede dag op rij heeft de Indiaanse miljoenenstad Mumbai te maken met hevige regenval. Door overstromingen is het openbaar vervoer grotendeels tot stilstand gekomen en moesten duizenden werknemers overnachten op kantoor. Een enorm gebied in Zuid-Azië heeft al sinds juli te maken met hevige moessonregens en overstromingen. Justitie in Amerika onderzoekt of managers van taxidienst Uber... in het buitenland overheidsfunctionarissen hebben omgekocht. Dat schrijft de Wall Street Journal. Uber is in meer dan 70 landen actief en heeft te maken met hevige concurrentie. Onlangs besloot het taxibedrijf in Rusland te fuseren met een lokale speler... omdat het bedrijf niet meer in staat was zelfstandig verder te gaan. Justitie in de VS zelf wil niet bevestigen of er een zaak loopt tegen Uber. Giel Belen krijgt een nieuw ochtendprogramma bij Radio Veronica. Dat heeft de muziekzender bekendgemaakt. Belen zal vanaf 9 oktober iedere werkdag van 6 tot 9 te horen zijn. Belen vertrekt bij NPO 3FM, waar hij 20 jaar heeft gewerkt. Het weer in het westen en noorden regent het een groot deel van de dag. In het oosten en zuidoosten schijnt soms de zon en valt een enkel buitje. Daar kan het nog 25 tot 28 graden worden. Dit was het FDFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog de meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn en Bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg naar Den Haag is dicht op de A12. Op de A4 richting Amsterdam bezoet de dorp nog een kwartier vertraging. Tussen Schiphol en knooppunt Meer nog 6 kilometer. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Drieberg en Oude Rijn 10 kilometer... Op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Bresseplein, Ruim 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. Na een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Maarn en Utrecht-Uithof 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 You took my hand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 Met een hoofdletter z van zon, zee, Zandvoort en Zomerrit.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 Zoek op tv, GFM, Text TV, op kanaal 45. 45. GFM I had a dream, we were sipping whiskey need Highest floor of the Bowery, and I was high enough You wanna go on with someone to do It's not I need you, and I miss you, and now. These paths, and I'm homebound. He's baby Don't want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 Don't stress your mind Don't stress your mind Yeah, hey, mama, don't stress your mind